1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Demonstratie tegen terugkeer Berlusconi. Rechter en zijn familie onthoofd in Oekraïne. En bultrug Johannes overleden. In Rome wordt tegen oud-premier Berlusconi geprotesteerd... door leden van zijn eigen partij... Duizenden mensen zijn op de been omdat ze tegen de aangekondigde terugkeer van Berlusconi in de politiek zijn. Berlusconi maakte vorige week bekend dat hij zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen voor de parlementsverkiezingen volgend voorjaar en weer premier wil worden. Leden zijn boos over het gebrek aan democratie binnen de partij. Berlusconi is nog altijd machtig, zegt correspondent Rob Zoutberg. Nog altijd zwaait hij daar met de scepter. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het nog met hem eens is. En als er één ding natuurlijk belangrijk is... is dat Berlusconi een deel van zijn eigen achterban is kwijtgeraakt. En zijn steun van werkgevers kwijtgeraakt. De steun van de katholieke kerk, toch niet onbelangrijk, kwijtgeraakt. En vooral de centrumkiezers is hij kwijtgeraakt. Ze moeten hem niet meer, ze zijn hem zat. En ja, nu nog van hem af zien te komen, dat is de volgende vraag.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 De politie probeert nu te achterhalen welke mensen een reden zouden kunnen hebben om de rechter te doden. De Franse acteur Gérard Depardieu wil zijn paspoort inleveren. Hij is op zijn ziel getrapt door alle kritiek op zijn verhuizing naar België. Dat deed hij nadat bekend werd dat rijke Fransen meer belasting moeten gaan betalen. De belastingvlucht naar België wordt hem kwalijk genomen door de Franse premier Ayrault. Die zei dat alle Fransen last hebben van de crisis en dat van de rijken een extra offer mag worden verwacht. In een open brief in een Franse zondagskrant schrijft Depardieu... dat hij in zijn leven al bijna 150 miljoen euro belasting heeft betaald. Nederlanders hebben André Kuipers gekozen als grootste Nederlander van dit jaar. De astronaut kreeg 19 van de stemmen. Koningin Beatrix en Turner Epke Zonderland eindigden samen op de tweede plaats. Blijkt het onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Kruis.tv. Vanavond om 11 uur worden alle resultaten van het onderzoek uitgezonden op Nederland 2. Als dieptepunt noemde ruim 55 van de Nederlanders de crisis en de bezuinigingen. In Japan komt de conservatieve liberaal-democratische partij... na drie jaar weer aan de macht. Volgens polls heeft de partij bij de parlementsverkiezingen... ongeveer 300 van de 480 zetels in het lagerhuis veroverd. Sinds de oprichting in 1955 is de LDP vrijwel onafgebroken aan de macht geweest. In 2009 leed de traditionele machtspartij een verpletterende nederlaag en kwam de centrum-linkse Democratische Partij van Japan aan de macht. Die DPJ zak nu van 308 zetels naar 55 tot 77 zetels. De bultrug die bij Texel was gestrand is dood. Dat heeft de gemeente Tessel bevestigd. Het dier wordt zo snel mogelijk door Rijkswaterstaat van de zandplaat gehaald. Museum Naturalis in Leiden wil de bultrug tentoonstellen. De Partij voor de Dieren wil dat het karkas van de gestande bultrug... op de zandplaat blijft liggen... Die partij vindt dat dode zoogdieren niet mogen worden weggehaald uit de natuur... maar dat ze als voedsel moeten dienen voor andere dieren. Medewerkers van de zeehondencrash in Pieterburen... wilden vanochtend nog een laatste poging doen om het dier te redden. Maar volgens het Waddencentrum Ecomare was lang duidelijk dat dat zinloos was. Het beest was ook langzaam, want echt volledig aan het eind van het uh, Latijn. En dat maakt eens en te meer ook duidelijk dat uh, alle instanties en organisaties die zeiden dat ze hem um, gisteren nog hadden willen bevrijden, dat dat een nodeloze actie uh, was, uh, gezien de staat van het dier al op dat uh, moment. En vanuit dierenwelzijn is dit denk ik een hele goede oplossing. In Egypte heeft tot dusver 56,5% ja gezegd tegen de islamitische ontwerpgrondwet. Gisteren was de eerste dag van het referendum over de grondwet. De opkomst was ongeveer 50%. Komende zaterdag stemt de rest van het land, dan vooral op het platteland... en de verwachting is dat daar meer mensen voor zullen stemmen. De grondwet heeft voor diepe verdeeldheid gezorgd in Egypte. Ondanks dat is de stembusgang gisteren rustig verlopen. Schalke 04 heeft trainer Huub Stevens ontslagen. De Duitse voetbalclub houdt de Nederlander verantwoordelijk... voor de magere resultaten in de Bundesliga. Schalke verloor zaterdag met 3-1 thuis van Freiburg... En dat was de druppel die de deed overlopen. Schalke staat nu zevende met 17 punten achterstand op koploper Bayern München. Het contract van Stevens liep nog tot komende zomer. Hij was eerder trainer bij Schalke van 1996 tot 2002. Het weer, nog een enkele bui, maar er zijn ook lange, droge perioden. En hier en daar breekt de zon door. Het is een graad of acht. Morgen opnieuw veel bewolking en enkele buien, dan maximaal rond zeven graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het geleidelijk wat kouder. Dit is Radio 1. weet weten de mensen dat vast thuis. Spanning op het Binnenhof. Je moet daar excuses voor aanbieden, nu. Het NOS Radio 1-journaal presenteert de politicus van het jaar. Als ik om me heen kijk, dan staan er twee partijen erg dichtbij. Dames en heren, ik heb een fout gemaakt. Voortschrijdend inzicht. <laughs> en om hier maar gelijk duidelijkheid te scheppen. Ik ga niet zingen hoor. De beste politicus en het talent van 2012. Ik heb altijd het beeld van mijn moeder nog voor ogen. Live vanuit Café Dudok in Den Haag. Michiel Breedveld en Bert van Sloten. Een hele goede middag. We zitten tegenover het Binnenhof, naast het Buitenhof. Ja, voor een uh, jubileum uitzending, uitzending uh, Bert van Sloten... Uh, Tien jaar geleden zijn we ermee begonnen. Uh, de uitzending dus van de politicus van het jaar. Voor de tiende keer reiken we die prijs uit. En dus ook voor de tiende keer talent van het jaar. Allemaal gekozen door de parlementaire pers. En te volgen hier live natuurlijk via Radio 1. Live ook uit Café Dudok. En als u de beelden erbij wil zien, ga dan naar Politiek 24. Live muziek hadden we altijd en ook dit jaar hadden we John Boy en The Waltons gevraagd, de band van inmiddels oud staatssecretaris Koverdaas. Maar helaas uh, er waren wat probleempjes met bonnetjes, geloof ik. En behalve de politiek hebben we ook aandacht voor het voetbal, waar uh, voor het talent Marco van Basten. Nou weer eens een keer tijd wordt om punten te pakken. Van Basten, trainer van Heerenveen, speelt vandaag in en tegen Utrecht en daar is Bas Stigler. Bas, al begonnen? Nou, we hebben wel stadiongeluid, maar nog geen Bas Tigler. Nou, volgens mij is het nog 0-0. Komen we straks weer Bas terug. Ja, ik denk dat dat uh, niet gaat werken zo. Uh, gaan we naar de wedstrijd van uh, de politicus van het jaar. Uh, Want het was met het politieke jaartje wel. De val van het kabinet, verkiezingen en een nieuw kabinet... wat niemand echt had verwacht. Welkom op uh, deze persconferentie van uh, Job Cohen. Ik vind dat ik er onvoldoende in geslaagd ben... om datgene wat ik belangrijk vind goed voor het voetlicht te brengen. Hij betrekt het duidelijk op zichzelf. En dan is er reden om terug te treden. Daarmee was het gebeurd. Dat was uh, Job Cohen. Partijvoorzitter Hans Spekman noemde het vertrek van Cohen verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Hier moeten de spekman die kondigde aan dat er een uh, politieke ledenraad komt. Dus er komt een ledenraad in. De Partij van de Arbeid heeft een nieuwe fractievoorzitter. Diederik Samson. Diederik Maarten Samson. Bent u daar beter in dan Job Cohen? Um. Tot zover de Partij van de Arbeid. CVD, CDA en PVV zijn vanmorgen in het Katshuis Begonnen met de onderhandelingen over extra bezuinigingen. Tussen formatie in het Katshuis. De partijen moeten tussen de 9 en 16 miljard euro vinden. We hebben met z'n allen de wil om het te laten slagen. Politiek is de wil er. De wil eruit te komen. De wil om eruit te komen, die is er. Maar niet tegen iedere prijs. Wilders hoorden we toch wel een voorbehoud maken. Stel, ze komen er niet uit. Rutte zei ook, hè, garanties zijn er niet. Garanties zijn er inderdaad niet. Het kan ook nog klappen. En lukt het niet? Dan gaat het niet lukken. Kom je dan automatisch eigenlijk uit bij nieuwe verkiezingen? Ja, dan ga je wel heel erg snel. De vraag gelijk naar Den Haag. De persconferentie van Hero Brinkman van de PVV is begonnen. Ik ga vandaag een verkiezingsbelofte breken. Ja, hij is dus uit de PVV uh, gestapt. En daarmee is de coalitie de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt. betekent voor het kabinet gelijk uh, een hoop problemen. Op Twitter is de naam van SGP-leider Kees van der Staaij een van de trending topics. Omdat zijn partij voor een meerderheid kan gaan zorgen. Was het uh, bij de premier op de achterbank? Ik kan alleen zeggen dat het vanmiddag mooi weer was. Maar had dat met het katshuis te maken dan? Nee, met Van der Voor de gesprek in het katshuis worden geen mededelingen gedaan. Hoe gaat het daar in het katshuis? Radio 1. het NOS journaal. Goedemiddag. De onderhandelingen in het katshuis zijn mislukt. Het is voorbij. Het Catshuis-overleg. We waren zo goed als klaar. Ja, je bent toch niet uit voordat je uit het totaal bent. We waren helemaal klaar. Maar er is geen akkoord voordat er een totaal akkoord is. Maar we hadden alle afspraken al gemaakt. Er is uh, geen deal voordat er een totale deal is. Er is pas een akkoord als er een akkoord is. En nu is helaas duidelijk geworden dat Wilders voor die verantwoordelijkheid wegloopt. Je hoort het, hij is bijzonder fel op uh, Geert Wilders. Hij heeft geen blad voor de mond. Niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Dat betekent eigenlijk dat, er, dat de campagne al begonnen is, lijkt het wel. Hè? De verkiezingen liggen natuurlijk voor de hand. Verkiezingen, zegt premier Rutte, liggen voor de hand. Uw verkiezingen liggen natuurlijk op zich voor de hand. Verkiezingen is volgens Rutte een voor de hand liggende mogelijkheid. Verkiezingen is natuurlijk een voor de hand liggend scenario. Dat ligt, eh, ligt dus voor de hand. Als een kabinet mislukt, dan komen er verkiezingen. Verkiezingen, verkiezingen zijn het meest logisch, dat klopt. Het korte termijn probleem is hoe krijgen we een begroting voor 2013? We trust that the Dutch government will continue to seek budgetary solutions. Wat een politieke chaos. Hoe moet het verder? Misschien komt er een akkoord. Een ultieme poging een begroting voor 2013 in elkaar te sleutelen. Dat vind ik een hele verantwoordelijke opstelling. Minister van v Financiën Jan de Jager loopt anderhalve dag door de Tweede Kamer in samenwerking met de Tweede Kamer. D60, GroenLinks, ChristenUnie en VVD en CDA. Zijn het met minister de Jager op hoofdlijnen eens geworden over een pakket. In 48 uur, twee dagen, een nieuw akkoord. Ik hoor ook alweer een campagne op gang komen, Jood. Ik hoor iedere minuut van de dag campagnes opkomen. Er valt wat te kiezen op 12 september. Nou doet u het weer. Doe Doe u, het niet uit, het? He? u doet het weer. Heb jij dat de debat gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Maar joh, die Samson was toch goed? De peilingen wil komen. De peilingen zijn palingen. De SP gaat omlaag. De SP zakt weg. Ruim gepasseerd door de Partij van de Arbeid. Wie wordt de grootste van Nederland? VVD en PvdA. Partij van de Arbeid. 35. En VVD. Nu ook 35. De stemming van Nederland. De uitslagende avond. Vallen meteen met de deur in huis. De Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Beste liberale vrienden. Van harte partijgenoten. Hier staan wij. VVD en PvdA kunnen gezamenlijk een regering vormen. Het is een hele rare avond. Iemand weet precies hoe het morgen verder gaat. Morgen likken we onze wonden. Graag had ik hier gestaan met een betere uitslag. Toch is die uitslag... Helemaal geweldig. Kiezers houden niet van gedoe en partijen. En dat hadden wij nogal veel, natuurlijk, de afgelopen jaar. Jorlande Sap stapt op naar vertrouwensbreuk met GroenLinks-top. Bedankt voor de steun, maar ik moet gaan. Ik zal daar missen. betreur haar vertrek en ik wens haar alle goeds. VVD-leider Rutte en zijn PvdA-collega Samson vinden... dat het lukt om de vaart in de formatie te houden. Het ging al snel met deze formatie, maar nu zit de vaart er echt in. Hè? Want voor u ligt een regeerakkoord. Het regeerakkoord is gepresenteerd. De grande finale van deze kabinetsformatie. Het thema is slaan. Bruggeslaan. Bruggeslaan. Bruggeslaan. Geslaan. Dat is de titel. Ik zie een, een mooi logo met een brug. We weten welke brug het is. Een bietenbrug. Al meteen na het aantreden staat kabinet Rutte 2 onder grote politieke druk. Wat een belachelijke maatregel heeft u zich laten opdringen. Daar bedoel ik natuurlijk de inkomensafhankelijke zorgpremie. Mensen zijn woedend. Ik ben echt, echt, echt pissig erover. Of om met de Telegraaf te spreken, ziedend. Dan uh, lijkt het woord crisis wel op zijn plaats. PVD en PVDA gaan het regeerakkoord openbreken. Openbreken, opnieuw schrijven. En natuurlijk ook door de Telegraaf. De druk was niet meer te negeren. PVD de en partij van de Arbeid kijken nu naar alternatieven voor het omstreden zorgplan. En ze lijken tot een oplossing gekomen. Premier Rutte heeft zijn excuses aangeboden. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt. Een enorme blunde. En ik bied dan ook mijn verontschuldigingen aan. En met die excuses is de inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan. Excuses aanvaard, we staan we helemaal achter je markt. In ieder geval kan Rutte 2 nu wel aan het werk. Ja, en dan hopen we dat het gewoon op zijn minst twee maanden rustig is. Dat lijkt mij niet. Staatssecretaris Kover daar streed af. Een prachtig overzicht. Jij ja, mag er zelfs voor klappen, hoor. Gemaakt door Lars Geert. Schitterend zit heel wat werk in. We gaan even kijken of, Bas Stichler, uh, of we die nu wel kunnen verstaan. Ik hoor in ieder geval stadiongeluid. Utrecht-Herenveen. Bas? Ja, dat is een goed begin. Uh, 41 minuten op de klok. Het is 0-0 in de Galgenwaard... waar de grootste kans van de wedstrijd voor Utrecht is geweest een paar minuten geleden. Voorzet van kwam voor de voeten van Gent. Heel dicht bij het doel stond hij... Maakte zich goed vrij van de tegenstander, maar schoot op de lat. En de bal stuitte er terug voor de voeten van Moulenga, andere spits van Utrecht. En die had hem eigenlijk voor het intikken, maar schoot over. Dat zijn uh, hoogtepunten in een eerste helft waarin nou ja, niet zo ongelooflijk veel is gebeurd. Waarin het niveau niet al te hoog ligt. En waarin er nog heel weinig te genieten is geweest. Uh, misschien was ik daarom zo even wel in slaap gegaan. 0-0, na bijna 42 minuten. Blijf wakker, Bas. Blijf erbij. En luister anders gewoon naar ons hier zo op de radio. Het was dus het jaar van uh, verkiezingen, een val van het kabinet. Verkiezingen. En ja, bij verkiezingen nemen er ook mensen afscheid van de Tweede Kamer. Twee mensen uh, daarvan hebben we uitgenodigd hier in de uitzending van Politicus van het Jaar. Boris van der Ham, tien jaar Kamerlid voor D66. Welkom. En uh, Ger Koopmans, tien jaar Kamerlid voor het CDA... Um, ja, als ik dit overzicht zo hoor, Boris van der Ham, dan denk ik um, blij dat ik weg ben. Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Met enige weemoed kijk ik nog wel terug op die tien jaar. Want het is fantastisch werk. Ik ben twee keer met voorkeurstemmen gekozen. Ik uh, heb het geweldig gehad, maar ik wilde een frisse neus halen. En misschien ook wel af en toe van al dit gedoe, hoor. Want het is leuk. En het is leuk om te horen allemaal. En het is natuurlijk heel spannend. Maar het is ook wel goed om, om, eens even, uh, om even ergens anders weer eens even je neus uh, in te steken. Ja, uit vrije keuze? Uit vrije keuze in mijn geval. En um, ja, doel wat dat betreft is, zit je er misschien ook wel anders in. Want dan zit je bij zo'n verkiezing. Campagne, euh, doe je wel mee, maar de spanning is natuurlijk niet heel hoog. Voor mij persoonlijk dan. Maar ja, en natuurlijk heb ik wel met veel belangstelling... en natuurlijk met veel plezier ook gekeken... dat D66 wel gewonnen heeft als een van de weinige kleinere partijen. Maar een teleurstellende twee zeteltjes... terwijl de peilingen zoveel meer beloofden... en dan nu beloond worden met een paars kabinet ja. zonder D66. Ja, dat, is, dat is natuurlijk uh, heel erg jammer voor D66. Maar, maar wij, voor de... even als ik tussen mag komen, een paars uh, overhemd aan. He? Heb ik een paars overhemd Ja, dat is nou, een beetje volwassen paars. Een maar... beetje volwassen paars. Ja, nee, maar ik ben natuurlijk een, een paarse jongen... He? Dus wat dat betreft uh, is dat prima. En ik denk ook dat het heel verstandig is van D66. En dat doet, geloof ik, Alexander Pecht het op dit moment ook. Uh... Door oppositie voor het kabinet te voeren. Om te zeggen van nou, laten we ervoor zorgen dat Nederland eruit wordt getrokken uit de ellende en uit de crisis. En waar we het kabinet, of waar D66 het kabinet kan steunen, dan zal dat ook gebeuren. Een platte oppositie. Um, daar wordt het land niet sterker van. Dus ik denk dat het een hele verstandige houding is. Maar ik had natuurlijk graag gezien dat d 66 ook uh, nodig was geweest voor een meerderheid. Nou, u heeft al een nieuwe baan. Voorzitter van het Humanistisch Verbond. Nee, is, is geen baan. Dat, Bijbaan. Een, is een vrijwilligersfunctie, uh, maar zeer leuk om te doen. Ook iets wat maar ook zeer maar hart gaat, wat ik ook in de Kamer natuurlijk ook... de thema's die zij behandelen, vrijheid, maar ook levensbeschouwing... de immateriële kwesties, dat vind ik belangrijk. Maar nee, ik ben heel rustig aan het afkikken. Of rustig eigenlijk niet, heel wild aan het afkikken. Ik ben heel veel aan het doen. Uh, en ik denk dat op welk moment dat heel, heel belangrijk is. En ik ben gewoon aan het oriënteren wat ik hierna voor grote nieuwe klus ga doen. Een soort ja, turkey. Ja, afkikken is wel nodig, lijkt me, na zo'n uh, politiek jaar. Ger Koopmans, ja, uw vertrek was wat minder vrijwillig. Ja, dat, ik had er zelf niet voor gekozen. Uh, maar goed, het is het goede recht van een partij om zelf een lijst uh, te maken. Dat is ook onderdeel van uh, datgene waar ik erg van houd. Nou, ik heb u wel eens horen... Het ja, is prachtig dat dat ook zo functioneert. En uh, voor mij is het heel simpel. Ik heb een uh, nieuwe baan, prachtige baan. Ik doe daar buiten ook een heleboel dingen. Maar morgen, als ik zou kunnen terugkruipen... Ja, ik sluit niet uit dat ik dan, hup, op de knieën vanuit <lacht> Limburg naar... Uh, ...naar uh, Den Haag uh, terug wil. Want het is een mooie wereld en een belangrijke wereld. Ja, Uw twintig ja, is afkicken moeilijk, hè? Ja. ja, maar toch gaat dat uh, heel goed. Uh, als u mij een half jaar geleden bij van spreker... ...voor uh, dat Wilders de Stekker eruit trak... ...had gevraagd, hoe gaat dat zo? Als hij jou dat ooit overkomt... ...dan denk ik dat ik gezegd zou hebben met veel drank op... ...op de grond liggend, <lacht> jankend... Uh, zult u mij dan aantreffen? Maar uh, nee, ik zit er eigenlijk redelijk blijmoedig in. Ik hoorde u van de week, althans ik zag u op Twitter, uh, dat u gewoon bij zo'n kamerdebat was. Maar dan moest u opeens op de publieke tribune ja. zitten. En dat viel enorm tegen. Ja, dat was de eerste keer uh, uh, dat ik een debat bijwoonde, helemaal. Tenminste, tot de laatste half uur aan toe, want toen trok ik het echt niet meer. Want het was, het was namelijk zo helemaal tergend saai. Uh, iedereen... En dat heeft u nooit gemerkt toen u aan de andere kant zat? Nou, laat ik zo zeggen. Iedereen zat namelijk briefjes voor te lezen. Het was gewoon één grote voorleessessie. En dat heb ik eerlijk gezegd buitengewoon weinig gedaan voorgelezen. Nee. Maar nu even terug, naar, blikkend op dat afgelopen jaar. Een hoop hoogtepunten, een hoop dieptepunten. Uh, maar als we daar een lijn uit moeten trekken... Uh, voor het parlement, waar u beide deel van uitgemaakt heeft, tien jaar lang. Wat is dan het beeld wat overblijft na zo'n jaar? Nou, wat ik heel belangrijk vind, is dat het parlement heel veel uh, verantwoordelijkheid... en ook macht naar zich toe heeft getrokken. En dat vind ik heel belangrijk. Uh, nou, uh, we hebben het rond de formatie gezien, dat onder, door een voorstel van mijzelf en ook Gerard Schouw... dat er een, een formatie is geweest zonder de koningin. Maar vanuit het parlement zelf vind ik belangrijk... Maar een nog mooier moment vond ik het, uh, het akkoord in, in, in de lente. Het lenteakkoord, waarin drie oppositiepartijen, toen het kabinet was gesneuveld, zeiden van wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. ChristenUnie, uh, ook D66 en GroenLinks, die zeiden we gaan CDA en VVD helpen. Terwijl we daar enorm oppositie tegen hebben gevoerd, maar we gaan ervoor zorgen dat we het uit het moeras trekken. Dat we het financiële moeras uitkomen. Vijf kabinetten in tien jaar was het nodig om weer haar nieuw te vertrouwen uh, uit te stralen als politiek, Ger? Ik denk eh, dat natuurlijk doordat Wilders de stekker eruit trok... het nodig was om verkiezingen te houden. Dat was eh, ontegenzeggelijk aan de orde. Nee, maar wat, de wat Van de Ham Wat mij het meeste zal meest bijblijven... dat eigenlijk eh, eh, toen die stekker eruit getrokken wordt... of je zou kunnen zeggen op 12 september... toen kwam er een einde aan de periode... waarin het parlement meer macht had dan ooit. Er is voor een parlement en voor een parlementariër... niks mooier dan een minderheidskabinet. De ministers, die ging, daar ging je niet op bezoek... die moesten bij jou komen, op jouw kamer... Ik, weigerde gewoon om iemand om even naar een departement te lopen. Wel, Komt... Halla. Ja, fantastisch. En nu vanaf 12 september is het weer business as usual. Nou, we, praten, we praten er zo over verder, want wij gaan verder, Bert. Ja, eventjes Bas Tigler laat weten vanuit Utrecht... dat hij nog niet in slaap is gevallen, maar dat er ook niet veel gebeurd is. Het is nog steeds 0-0 bij die wedstrijd Utrecht tegen Heerenveen. We gaan praten met de man die straks de prijzen gaat uitreiken. Een eminence gris, zowel grijze haren. Dat is een soort donkerblond, hè. In de Nederlandse politiek. Hij loopt sinds de jaren zeventig in Den Haag rond. Heeft Den Uil nog meegemaakt, zeg je dan, hè. Uh, heeft een, uh, ro allerlei rollen gespeeld. Je zou bijna zeggen welke rol heeft hij niet gespeeld. Hij is verslaggever geweest, commentator, analist, voorlichter. Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid en recentelijk minister van Defensie, Hans Hille. Net afscheid genomen. Meneer Hille, um, u vervelt zich nog niet kapot? Nee, helemaal niet. Ten eerste is het heel leuk om terug te kijken, want als ik terugkijk heb ik heel veel om terug te kijken. En ten tweede vind ik de politiek op ook fascinerend. Het is wel een gek jaar geweest, hè? Ja, het is überhaupt een gek jaar. En de politiek is, is fascinerend, want niet alleen zegt die goed is, maar dat er zo ontzettend veel gebeurt en dat eh, ook heel veel veranderingen plaatsvinden. De koningin is net al genoemd die buiten de formaties gehouden, wat Boris van de hand toeaften, wat ik buiten gewoon onverstandig vind. Eh, maar ook eh, eh, korte geheugen, snelle beslissingen, een ADHD-formatie. Uh, ADHD-formatie? ADHD-formatie. Zelfs het Centraal Planbureau moest uh, zondags overwerken. Omdat het land kennen die geen dagzonder meer kon. Uh, de, al dat soort dingen. Dus het, heel snel. Terwijl tegelijkertijd internationaal ongelooflijk onrustig. Europa wat met uh, de, de, de munt en met, uh, samen, met de samenwerking nog echt moeilijk dicht. Aan, en dan Syrië. En, of, en er gebeurt zo ontzettend veel. Ja. En daar zitten wij uh, heigend en juichend. En, en, en, en spruttelend omheen te lopen en proberen belangrijk te zijn. En dat valt niet mee voor Nederland. Nee, maar u komt nog uit de tijd dat er in de politiek, ik wil niet zeggen helemaal niks gebeurde... maar dat er wel eens werd gezegd, later is wat gebeuren de tijd van de kabinetten van Lubbers en dergelijke. Uh, is dat dan niet mooi dat je in een tijd zit dat je gewoon wel echt een actueel politiek debat elke dag hebt? Ja, maar politiek, ja, maar dat is precies een fout die u nu maakt. Politiek is niet, is de, nee, politiek is niet debatteren, politiek is luisteren. En we hebben te veel het accent op debatteren gelegd. Je moet luisteren en je moet proberen van al die, die opvattingen en belangen die je hoort, gezamenlijk iets te maken. Nederland is toch uiteindelijk een polderland. En uiteindelijk moet je proberen al die belangen toch tot een draagvlak te brengen. Dat is de kunst. En als het rustig is, zoals onder Lubbers, overigens begon Lubbers ook weer storm tegen hoor. Maar als het rustig wordt, dan zijn de Nederlanders eigenlijk best tevreden. Die willen graag een stabiel land. Laten we eens gaan luisteren, want het is een woelig jaar geweest... naar uh, wie er allemaal genomineerd zijn, zoals gezegd, door de parlementaire pers... om politicus van het jaar te worden. Spanning op het Binnenhof. De politicus van het jaar 2012. De genomineerde... Diederik Samson. Voorzitter, het wordt tijd dat de handen uit de zakken gaan... en dat er leiding wordt gegeven. Jan Kees de Jager. En ja, er zijn risico's. En nee... Leuk vind ik het niet. Mark Rutte. En u weet hè, als je links het beheer zou geven over de Sahara wat er gebeurt... binnen het kortste keer is het zand op. Alexander Pechtold. Dat is populistische prietpraat. Kom op. En kan. Wat u kunt geven is juiste en correcte en deskundige informatie. Als u dat niet aanstaat, zegt u het maar en u krijgt u uw zin. En Halbe Zijlstra. Ik denk dat iedereen wel is opgevallen dat we in een financiële crisis zitten. Wie wordt de politicus van het jaar 2012? Ja, meneer Hele, dit zijn toch wel de mensen, de hoofdrolspelers van het afgelopen jaar... of uh, is de parlementaire pers iemand vergeten? Uiteraard, altijd. Um, dus Er gebeurt veel te veel daarvoor. Afgelopen jaar is ook een jaar geweest voor de minderheidskabinet. Ja. Um, wat toch heeft geprobeerd meerderheden te vinden. En er zijn mensen geweest die, ondanks het feit dat ze... Uh, geen verantwoordelijkheid konden dragen omdat ze de positie niet hadden toen erop aankwam, die we al genomen hebben. Nou ja, zoals Jan Kees de Jager, die is rondgegaan ja, met de. Ja, maar die was niet alleen toen die deed. Hè. Dus er zijn ook fractievoorzitters geweest die hun nekkaart hebben gestoken, gestoken toen. En dat, uh, Ik dat... wil dat Arie Slopte bijvoorbeeld ook. Nog, nog bij bijvoorbeeld. Uh, of Jolande Sab. Jolande Sab is afgevoerd, maar die heeft op een cruciaal moment heeft, uh, ja, of afgevoerd. Ze heeft, zich de, heeft zichzelf teruggetrokken. Maar... Dat is een beetje rare term. Ja, dat geeft niet. Maar... Nee, maar daar kwam het toch op neer. De, de partij was uitgekeken op dat terwijl zij. Terwijl zij echt heel geweldig veel verantwoordelijkheid genomen heeft op een moment. Twee keer eigenlijk, ook bij, eerder al bij Koenders Op het moment dat het niet vanzelfsprekend was. En politiek is ook wel eens proberen tegen die stroom op te roeien. Dus ik, het is niet alleen succes hebben. Hè? En, uh, dus wat dat betreft zou ik zeggen, ja, u gaat toch iets breder mogen kijken. Ja, maar goed, het, het gaat natuurlijk altijd zo dat uh, voor dit soort titels je de winnaars uh, nomineert. En uiteindelijk is jouw de ja, geen winnaar. Ja, maar het is geen spelletje. Politiek, politiek is wel zijn toch... Draagvlak te vinden waar ik dan dus straks al zei, proberen de samenleving hoop te geven, uitzicht. En, en, en zorgen dat we met elkaar nog de, de, met elkaar willen vinden. En als je daar alleen maar voor populariteit gaat, dan heb je iets te weinig in je ransel zitten hoor. Ja. En uh, één CDA. Uh, nou ja, goed in ieder geval een CDA er erbij. Nou, dat is maar goed ook. Dat is, het land kan niet zonder. En uh, de parlementaire pers ook niet. Dus... <lacht> nee, ook de kiezers niet. Want we zijn voor het eerst in onze geschiedenis. Uh, uh, in de buurt van D66 gekomen. <lacht> en, met, en het CDA laat D66 één keer ruiken. En dan moet je heel goed ruiken en dan moet je die geur nooit meer vergeten. Want <lacht> de volgende keer is de afstand weer enorm. Goed, ik denk dat het tijd wordt voor de nominaties van de talenten. Luister mee. Spanning op het Binnenhof. Het politiek talent van 2012. De genomineerden. Janine Hennis Plasgaard. En om hier maar gelijk duidelijkheid te scheppen. Lodewijk Ascher, Wij voelen de verantwoordelijkheid om dit nu heel snel ter hand te hebben. En Jesse Klaver. Nou, ik was het gewend van de middelbare scholen met de hak over de sloot te gaan... maar <laughs> ik heb push it to the limit. Wie wordt het politiek talent van 2012? Ja, meneer de prijsuitreiker. Euh, nogmaals de vraag. Zijn dit de talenten? Of heeft u er ook nog andere uh, gespot? Ja, talent is het juist heel moeilijk. Ik vind de gevaarlijkste prijs die jullie uitreiken. Omdat uh, die is niet gebaseerd op prestatie, maar op verwachting. Ja, en nou, het, Mark Rutte is ooit uh, tien jaar geleden talent geweest. Die ja, maar, maar heeft het waar gemaakt. Ja, maar dat, daarom zeg ik het. Het is maar heel gevaarlijk, ook... omdat die talenten het waar moeten gaan maken. Ja, Jolande dus, Sap was ook een talent. Ooit. Dus het feit dat u nu en een, een van hun drie een prijs uitreikt... wil zeggen dat die vanaf dit moment bewijslast heeft en uh, dat is voor een politicus echt niet, niet makkelijk want er gebeurt veel op zijn of haar terrein maar ik vind dit inderdaad drie hele opvallende politici die ik, als ik een rijtje had moeten maken was de kans groot geweest dat ze er alle drie op gestaan Maar zo'n Lodewijk Asscher, dan kan je ook zeggen... ja, wat heeft hij nou heel gepresteerd? Ik bedoel, uh, iedereen he, uh, heeft er altijd de mond al vol. Goede wethouder geweest weliswaar in uh, Amsterdam. Maar hij is net uh, koud uh, twee, drie maanden minister. Ja, maar ik heb er straks als een van de argumenten vertrouwen genoemd. Het vertrouwen van de kiezers, het kostbaarste wat je krijgt. En het feit dat Asscher bij, bij de Partij van de Arbeid... maar ook breder dan de Partij van de Arbeid... zoveel vertrouwen heeft, geeft aan dat hij toch al geïnvesteerd heeft daarin... en dat de mensen bereid zijn dat te geven... En dat vind ik voor een talent heel waardevol. Nou, laten we dan eens gaan kijken naar uh, die bewijslast... die op, uh, ja, toch in ieder geval twee talenten is uh, gestapeld... die we nu aan de lijn hebben. Jesse Klaver en Janine Hennis-Plasgaard. Mevrouw Hennis-Plasgaard, goedemorgen. Middag. Goedemorgen. Middag. Ja, um, ja. Uh, in twee jaar tijd van Tweede Kamerlid naar minister van Defensie... en nu net terug uit Afghanistan. Valt het mee of valt het tegen? Uh, nee, het is een unieke ervaring. Dus in die zin valt het, al, <laughs> vast het allemaal mee. Um, ik ben nu even um, enigszins moe van de reis en de, en de week daarvoor met een begrotingsbehandeling. Maar voor de rest is het een unieke ervaring die ik niet had willen missen. Hoe belangrijk is het om als bewindspersoon bij de manschappen te zijn? Heel belangrijk, um, omdat er soms toch letterlijk, hè, de afstand is letterlijk groot... maar het gevoel is soms ook uh, dat er te weinig aandacht is voor het werk dat daar wordt verricht en ter plekke uh, polshoog te komen nemen, het gesprek aan te gaan... met ons en mannen en vrouwen, daar is cruciaal. Ja, nu is er wat discussie uh, geweest, omdat uh, de Duitsers weggaan. Maken wij onze termijn helemaal vol? Heeft u die duidelijkheid ook kunnen geven? Uh, nou ja, uh, ik ga hier vandaag even geen nieuws over maken... als u het niet erg vindt, maar de Duitsers hebben inderdaad aangegeven... in beweging te zijn. Dat zullen zij niet doen zonder dat goed met Nederland af te stemmen. Wij trekken daar hand in hand uh, op... Eén ding is zeker, er is nog geen definitieve beslissing genomen over hoe, wat, waar. Uiteraard kijken wij naar de consequenties voor Nederland, maar stemmen dat allemaal van tevoren af. Dus nadere berichtgeving daarover zal ook u bereiken. Ik kan natuurlijk wel al zeggen, Nederland zal daar echt nooit achter blijven zonder force protection. Die wordt nu geleverd door Duitsland, maar we gaan niet spelen met de veiligheid van onze Mannen en vrouwen daar. Ja, u bent genomineerd mede omdat u juist zo duidelijk spreekt. Nou ja, begrijpelijke redenen kan dat vandaag niet. Uh, spraakmakend is uh, genoemd. Uh, VVD's hoop in bange dagen. Voelt u het ook zo? <lacht> <Ja>. nou, <lacht> nou, wat aardig allemaal. Ja, de meningen zullen vast verschillen, maar dit is allemaal heel aardig. Dank u wel. Ja, weet goed om te gaan met sociale media en durft haar kwetsbaarheden te tonen. Dat maakt haar menselijk en populair. Nou, ik, ik krijg er rode wangen van. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, dan gaan we even naar Jesse Klaver. Goedemiddag. Goedemiddag. GroenLinks-Kamerlid, uh, twee jaar lang inmiddels. Ja, een partij uh, die het moeilijk heeft gehad. Maar even, u bent ook op reis geweest. Ja, dat klopt. We zijn met de commissie Europese Zaken naar Zagreb geweest... om te kijken hoe het in Kroatië staat met de, de, de, met de toetreding. Als het goed is gaat Kroatië tot de Europese Unie toetreden in juni 2013. Ja, wat wij van Kroatië meekrijgen is dat de mensen daar dansen in de straten... als hier bij het Hof weer iemand wordt vrijgesproken. Dat is een, het is een belangrijk onderwerp geweest hoe om te gaan met de oorlog die daar is geweest en alle oorlogsmisdaden die zijn gepleegd, en hoe dat vervolgd moet worden. En natuurlijk de rol van het internationaal strafhof hier in Den Haag eh, daarin. Ja, um, ik zei het al: GroenLinks heeft het moeilijk gehad, klap na klap gehad, een uh, enorm, enorme duikeling gemaakt met de verkiezingen. En ook in de peilingen, nu na de vorming van het kabinet, weet de partij maar nauwelijks te profiteren. Ja, van de toenemende impopulariteit, zeg ik dan maar, van de regeringsfracties. Hoe kan dat? Ja, het vertrouwen bij de kiezer is, ja, is goed weg. Dat hebben we gezien bij de verkiezingen. En het is niet zo dat, dat als de verkiezingen zijn geweest dat dat direct terugkomt. En we zullen een lange weg moeten gaan om dat vertrouwen een beetje, een beetje weer terug te winnen. Maar hoe kan het dan dat u tegen de stroom in toch kans ziet om uzelf te nomineren... of in ieder geval in de kijker te spelen bij de parlementaire pers? Ja, dat zou we eigenlijk aan die collega's moeten vragen. Ja. Nou ja, weet, weet als enige nog waar GroenLinks voor moet staan? Is bijvoorbeeld een reactie? Sorry, nee, ja. ik heb een fantastisch team met wie ik mag werken in, uh, in de Kamer. Mijn fractiegenoten, de, me de medewerkers met wie ik mag werken. We hebben fantastische wethouders, in het land. En samen met hen moeten we proberen de dat vertrouwen van die kiezen terug te vinden. Dat is een zware taak voor de komende jaren. Ja, nou we gaan het horen wie... Uh de politiek talent van dit jaar is. Nou, volgens mij hoort daar, ja, we hebben die band niet uh, meer... maar ik, we hebben wel een roffel. Ik bedoel, ze hebben hem zo vaak gespeeld. Ja, laten we uh, overgaan tot de prijsuitreiking. Ik zeg uh, roffel, Hebben ja, Bij de krijgsmacht spelen ze dan de jonge prins van Friesland. Dat is nog mooier. Um, en laten we bij de krijgsmacht blijven. Uh, mevrouw Hennis Plachert. Kijk eens aan. Talent van het jaar. Van harte gefeliciteerd. Wij hebben hier zo een prachtig, uh, ik weet niet wat het is, maar er zit in ieder geval een uh, blauw papier omheen. Mogen we het openmaken voor u? Ja, graag. Ja? Meneer Helen, maakt u het eens open? bent u de voorganger ook nog eens een keertje. Dus nou, wat, uh, zit, wat zit erin? Bent u iemand die de papiertjes altijd bewaart of uh, scheurt u het gewoon kapot? Op de fancy kijken we altijd eerst of er een bom in zit, hè. <lacht> ja. Even een gratis les die u meekrijgt. En dan laat u de achterkant zien. En wat zien we daar? Ja, ik zal hem omdraaien. Ja, dra draai, draai hem om en beschrijf hem dan, dan eens eventjes. Dit Eentje. is een, uh, een, een jong talent. En laten uh, we kijken hoe jong ze is, want in dit vak sluit je ze nou. al. <lacht> Het is een, prachtig, een prachtige tekening van u. Uh, ja, u lijkt, ja, het is volgens mij gewoon levens echt. Het is heel goed getekend, maar het is van een kunstenaar, hè. Het is echt heel mooi. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. En, uh, uh, ik zou bijna zeggen, kom hem een keertje ophalen bij Michiel. Michiel, of ga je hem een keer langsbrengen? We gaan hem langsbrengen. Ja, Michiel, je bent van harte welkom op plein 4. Heel veel dank. Een aangename verrassing dit. Uh, heel goed. En hoe zit het met de bewijslast? Want u moet het nu wel gaan waarmaken. Ja, nou ja, dit, dit, deze prijs is een aangename verrassing. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik niet had verwacht... dat je als minister ook hiervoor uh, voor deze categorie genomineerd uh, kon worden. Maar het is, natuurlijk, uh, ja, het is uh, inderdaad een hele mooie stimulans om nu uh, door te knokken... en ja. de lat misschien nog wel een stukje hoger te leggen. Een verrassende overeenkomst overigens tussen u en uw voorganger... is dat u beide bij aantreden heeft gezegd... meer bezuinigen op defensie is onverantwoord. En dan vraag ik me af, want u moet toch ook een beetje bijstellen weer... Uh, wie heeft er nou gelijk? Nou, we hebben ik denk allebei dat mijn geleid. ambtsverganger en ik uh, zeer gelijk hebben... dat op dit moment uh, het vlees van het bot is... en dat we tijd en rust nodig hebben om de krijgsmacht op orde te brengen. Nou, Een belangrijke opdracht uh, voor in ieder geval uh, de mensen waar u voor staat... Nogmaals, gefeliciteerd. Van, van harte gefeliciteerd inderdaad. Nou hebben we u ook allemaal uh, als publiek gevraagd, uh, wij van de NOS... en dan kon u stemmen op de site nos.nl. Naar het politieke moment van het jaar kon u kiezen uit uh, bijvoorbeeld... de lijsttrekkersverkiezing van het CDA, het aftreden van Job Cohen... of het vertrek van Jolande Sap. Uh, maar u kon ook kiezen voor het openbreken van het regeerakkoord... het vertrek van Hero Brinkman. U heeft het toen nog, net allemaal in die bijdrage van Lars Geertz uh, gehoord. Nou, ik kan er nog veel meer op noemen. Maar dit zijn de fragmenten waar u op heeft Gestemd. Het kabinet stond met lege handen en was natuurlijk uh, toch uitgeleverd aan uh, wat de oppositie uh, uh, voor elkaar wou krijgen. Had u dit verwacht? Het moeilijkste is, we zitten natuurlijk in een diepe crisis en er zijn uh, harde maatregelen nodig. En bijvoorbeeld een maatregel als de BTW-verhoging, dat gaat iedereen hard in de portemonnee voelen. Maar we hebben wel met elkaar ook kunnen afspreken dat lage inkomens daarbij extra gecompenseerd worden. Hoeveel miljard kunt u komen, denkt u?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 Anderhalf uur later stond Wilders ineens op de stoep. Hij zag het niet meer zitten en hij vertrok. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen... die de politieke samenwerking zijn aangegaan... uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. De hoop dat we een krachtig antwoord kunnen geven op de crisis... die is vandaag door Wilders de grond geboord kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Ik als politiek leider van de PVV accepteer niet dat de ouderen in Nederland in een portemonnee moeten gaan betalen voor de onzinnige Brusselse eisen. En daarom eh, ja, hebben wij vandaag, nadat we het totaalpakket, inclusief de plaatjes van het Centraal Planbureau, hebben gezien, eh, als onaanvaardbaar en niet in het belang van onze PVV-kiezers hebben beoordeeld. In het derde televisiedebat maakte Rutte, de PVDA gisteravond, verschillende verwijten. Op langere termijn, ik, ik wil toch even uitleggen, Sans. Op langere termijn zorgt u er in Nederland voor dat er heel veel economische waarde wordt afgebroken, dat de economie gaat krimpen. Maar de economie krimpt niet in de plannen van de PVDA, geeft de VVD nu ook toe. De economie groeit juist met 1%. Rutte suggereerde gisteren ook dat de PVDA hogere belastingen voor bedrijven wil invoeren. Wat zei u? De belasting wat u doet op bijvoorbeeld uh, bedrijven. Vandaag geven ze toe dat Samsung gelijk had. Wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma. Ja, Zorg er energieheffing maar. invoeren? En die compenseren we aan de andere wat kant. Wat denkt u dat er dus gebeurt met bedrijven als u dat invoert? Meneer Rutte, u doet het weer. Meneer Rutte, u doet het weer. Ik geloof dat dat de meest geciteerde politieke uitspraak is van het afgelopen jaar. Maar wat is het politieke moment geworden, Michiel? Het politieke moment is uiteraard het verbreken van de onderhandelingen bij het katshuis door... Geert Wilders, de leider van de PVV. Dus dat is het politieke moment geworden. Daar was jij bij. Ik was erbij, Bert. En ik, ik, ik, ik was klaar inderdaad voor een lange dag in de zon. Met een, het was een prachtige dag. Het was een schitterende dag. Ik stond op het voetbalveld, Over... zoals veel ja. mensen. Op een zaterdag. Ja, eh, zoals zoveel eh, die eh, door de radio gedreven eh, richting Den Haag kwamen... als totale verrassing, omdat we ook eh, via de binnenlijnen... noem ik het dan maar even, getipt eh, waren van... nou ja, het, eh, het, het, het zou er wel eens uit kunnen komen vandaag. Eh, kortom, wees... Waakzaam. Maar wij waren natuurlijk uh, geen van allen voorbereid en ook zeker uh, uh, VVD en CDA niet op een uh, verbreken van uh, deze kwam onderhandeling. Dat dit compleet uit de lucht vallen? Um, ja, voor Geert Wilders niet, zegt nee. hij. Uh, hij zegt nog altijd dat hij vanaf het allereerste begin grote bedenkingen heeft gehad en ook geuit aan de onderhandelingstafel. Uh, maar voor de rest uh, was het voor iedereen een totale verrassing. Ja. Want, meneer Heelen, kwam het voor u als een verrassing als minister? Want u was daar niet bij, maar zat wel in het kabinet toen. Maar uiteindelijk niet meer, want je zag het verslechteren. Maar kijk, we hadden een minderheidskabinet. Hij zat buiten als partij. De andere twee partijen zaten binnen. Dus zijn positie was toch al moeilijker, ook voor hemzelf. Hè? En uh, een, kabinet wat, een minderheidskabinet wat begint met uh, 18 miljard bezuinigen en binnen een jaar nog eens een keer dat dunnetjes over mag doen. Dat is een wisseltrek op een samenwerking die is gigantisch. Het nieuwe kabinet zou dat ook heel, heel erg moeilijk mee krijgen. Maar dan heb je, als je één paard erbuiten hebt staan, wordt het extra moeilijk. Dus eh, dat het heel moeilijk zou worden, kon je bedenken. Gaandeweg kwam er toch behoorlijk wat overeenstemming. Maar uiteindelijk eh, is het niet eh, goed gegaan. En het is niet alleen Lu uh, Wilders geweest. Nee, het, niet Lubbers, hè? Nee, nee, het is niet alleen Wilders geweest. Het is ook... Uh, ik denk dat de druk ook van Europa... om voor een bepaalde datum precies alles rond te hebben... het ook niet gemakkelijker gemaakt heeft, hoe dan ook. Maar ja, dat is leiderschap dan. Ik bedoel, druk, dat moet je kunnen weerstaan. Jawel, maar het, wat ik er straks ook heb gezegd... je moet in de eerste plaats toch draagvlakken vertrouwen hebben. En dat gaat niet altijd op snelheid en tijd. En met een minderheidskabinet opereren is nog moeilijker. En ik vond het juist zo aardig voor Nederland... is er straks ook al gezegd door Gerk Koopmans... om met, met een minderheidskabinet te werken. Wat aan ja. met veel, veel euh, euh, laten we zeggen een ja. nederige positie ten opzichte van de Tweede Kamer had. En dat werkt eigenlijk best aardig. Je zou ook kunnen zeggen, het is een verlossing voor het CDA geweest, Koopmans. Dat Wilders zijn stekker eruit trok. Nou dan, daar kan ik met heel lang nadenken niet opkomen op dat idee. Nee. nee dat is natuurlijk een grote misrekening geweest van Wilders zelf. Die dacht, ik ga dat doen, ik trek het niet en ik zal daarna groter worden. Je zou ook kunnen zeggen, het is een grote misrekening van het CDA geweest... om met dit kabinet in zee te gaan. Ja, weet u, we hebben twee jaar lang natuurlijk een bijdrage kunnen leveren... aan het in een enorme, ingewikkelde tijd gezonder maken van de economische situatie... aan het proberen op te lossen van de bankencrisis, noem het allemaal maar op. Ik denk dat, daar heb ik geen seconde spijt van... hoe pijnlijk het uiteindelijk ook op 12 september voor ons is afgelopen. En maakt de, het verbreken van het katshuis onder, de katshuisonderhandeling... is dat ook, dan ook het politieke moment van het jaar... Nee, ik vind, als parlement, ik vind het een politieke misrekening van de afgelopen tien jaar. Maar ik vind uh, uh, het, het, het akkoord van de vijf partijen voor een parlementariër... is dat het uh, mooiste moment, denk ik. Want Boris van de, de, de, Kamer, de Kamer zelf nam het heft in handen... en leidde het land naar een, uh, ja, laat ik zeggen, naar een oplossing in een begrotingscrisis. En ik vond dat heel knap. Boris van Dam. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Het is het, het parlementaire moment van het jaar. En misschien wel van het decennium. En ik ben het ook niet eens met Hans Hille, die zegt. Ja, het is allemaal niks. En het gaat om zo snel. En er wordt alleen maar gedebatteerd. En het is ja. alleen maar. Daar ben ik het niet mee eens. Uh, sterker nog, als je nou naar de afgelopen zes jaar kijkt: kabinet CDA, Partij van de Arbeid Christenunie. En daarna Wilders, CDA en VVD. Stilstand op alle punten. En het was zo polder. En we moesten het allemaal bij elkaar eens zijn. En in twee, drie dagen zijn er inderdaad enorme sprongen gemaakt, enorme knopen doorgehakt. De Partij van de Arbeid, van Diederik Samson, die er is... die willen daar niet bij aanwezig zijn. Uh, ook de VVD hield zich een beetje op afstand... bij, ma bij mate van, de, ja. van, de, van, de, van Mark Rutte. En op het moment dat dan toch een aantal oppositiepartijen... Uh, en twee kamerfracties van CDA en VVD bij elkaar gaan zitten... en een knoop doorhakken... Juist onder druk, dat is leiderschap. Dus ja, ik vind het, waren het eigenlijk een beetje de drie, de drie dolle dwaze dagen van, ja, uh, van het parlement. Dat is fantastisch. Zeg, um, ik ga eventjes snel naar Bas Tiggelen. Die was toen straks bijna in slaap gevallen. Maar volgens mij, van zo'n discussie moet je in ieder geval wakker worden. Maar het spel, Bas? Nee, dat uh, blijft onverminderd matig. Het is uh, <lacht> geen beste wedstrijd. Heren is nu wel weg trouwens. Juricic die een uh, actie heeft, het binnen binnengaat, maar de bal niet voor het doel krijgt. Eén grote kans gezien in de tweede helft. 0-0 dus bij Utrecht-Herenveen na nu 54 minuten. Die was voor Herenveen. Via Van Parra die daar eigenlijk geen rekening mee, mee had gehouden. Na een goede actie van uh, Djuricic en Finn Bogason kwam de bal uiteindelijk met een beetje geluk voor zijn voeten. Bij de tweede paal, maar hij schoot wat te gehaast nu. Een hoekschop van de Heerenveen, die wordt door Utrecht weggekopt. En dan mag Utrecht gaan counteren, maar doet het dat zo slordig dat bij de eerste de beste bal... die alweer is meegegeven, lees weggegeven aan een tegenstander. In slaap vallen, dat kan nog altijd in Utrecht. Dat gevoel heb je wel, 0-0, Er gebeurt niet bijzonder veel. Um, wat nog wel rest te zeggen is dat we in de rust hele lekkere tomatensoep hebben gehad.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 Ja, het grote moment, uh, meneer Hillen. Um, zullen we gewoon maar uh, de roffel starten en dat bekend gaan maken? Diederik Samson. Ja. <laughs> Van harte gefeliciteerd. Kom er even bij meneer Samson. Sta op, hij staat, uh, zit op de eerste rij. Van harte gefeliciteerd. Uh, ja, meneer Hille, aan u het, uh, het, het moment om dit echt fantastische eentje staat voor Radio 1. Ik bedoel, het is niet zomaar iets. Het is ook Politicus nummer 1, Radio 1. Om dat uit te reiken. Um, Diederik, uh, ik wil je dit ontzettend graag uitreiken. Ten eerste draag je tegenwoordig een das. Dat, <laughs> dat helpt. Um, ten tweede, wat jij het afgelopen jaar toch hebt gedaan... dat is uiteindelijk uh, uh, verantwoordelijkheid genomen voor moeilijk beleid. Maar dat, die verantwoordelijkheid hoop ik, en dat spreek ik ook werkelijk als oprechte hoop uit... zou vier jaar moeten duren. Uh, jij hebt vertrouwen gekregen van de kiezers. Als je nu naar de wekelijkse peilingen van de hond kijkt... dan zie je dat iedereen weer aan het, aan het uh, varen is. En als wij een kabinet in Nederland willen hebben... wat echt iets kan doen... moet je ook het vertrouwen van de kiezers over een langere periode... kunnen waarmaken met tegenslag. En dat is er soms wel eens, maar ook met wind mee. Jij hebt op het ogenblik natuurlijk nog het wind bepaald niet mee. Ik hoop dat je hem mee gaat krijgen. En ik hoop dat jij inderdaad het vertrouwen wat je gekregen hebt van de politicus... Uh, van de mensen thuis ook kunt houden en kunt uitbouwen. En dan ben je deze één... Meer heb je die meer dan verdiend. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En er hoort natuurlijk nog iets bij, maar dat weet u misschien al een beetje als u de vorige prijs heeft gezien. In hetzelfde blauwe papiertje. Uh, ja, wel, ja. Deze mag, mag u niet openmaken, meneer Hillen. Dat is, nee, nee, nee, nee. Zelf nou, moet u, nou moet u uw plaats uh, kennen. Ja. Maak hem open. Het wordt afgescheurd werkelijk. U bent inderdaad ook niet iemand die de papiertjes bewaart, dat zie ik. We zijn er, komen we net uit de Sinterklaas, hè? Ja, daarom. Oh, hij is wel... Uh... Is hij mooi? Indringend. <laughs> Ik vind die lippen een ja, beetje ja, ja, dik Ja, ja, ja, die vielen mij ook al op ja, ja. Maar dat doen wel meer mensen als ze mij moeten tekenen Het ja. schijnt op te vallen Het is een tekening inderdaad, dames en heren Thuis van uh, Diederik Samson uh, Een prachtige tekening met een beetje dikke lippen En als u wilt zien van hoe die er nou precies uitziet Ga dan even naar politiek 24 Want daar uh, is de tekening op Gooi gooien het papier gewoon uh, eventjes lekker uh, aan de kant En we gaan uh, uh, verder Want uh, een mooie prijs uh, een je blij? Uh, jawel maar ik heb ook een beetje het idee, wat Hans Willer ook al zei bij het talent van het jaar... komt misschien iets te vroeg. Uh, het is nu een bewijslast. Hè? De verkiezingen winnen is één. Uh, en dat is best moeilijk en ook heel leuk als het gebeurt. Um, een regeerakkoord maken is twee. Dat is ook moeilijk en aardig als het dan een beetje yeah. lukt... Maar nu begint het echt pas. Maar als er iemand niet te vroeg gepiekt heeft, dan bent u het wel. U wint op het juiste moment de lijsttrekkersverkiezingen bij de PvdA... op het juiste moment de verkiezingen. Dus ik zou zeggen, ja, op het juiste moment word je dan politicus van het jaar. Ja, dat, dat zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar ik voel het vooral als een opdracht voor de komende jaren. Zullen zei het ook al? Ik denk dat uh, we de komende jaren echt een politiek op de mat moeten leggen... die er anders uitziet dan het afgelopen jaar en de afgelopen tien jaar. Het was best spannend. Het was ontzettend enerverend, ingrijpend, het afgelopen jaar... Maar het was ook heel onrustig. En het laatste wat dit land nodig heeft is onrust. Ja. Vertrouwen, werken aan vertrouwen is de opdracht. Werken aan stabiliteit, zegt u en ook de VVD. Um, maar op welke manier denkt u dat vorm te geven? Omdat ook wel is gezegd wat VVD en Partij van de Arbeid nu doen... is niet de verbinding zoeken, maar meer management dan politiek bedrijven. Ja... Ik, ik hoor dat ook allemaal, maar de wij zijn CEO echt... De CEO van de politiek. Ja, Wij zijn echt van plan, althans ben ik van plan... om op een andere manier politiek te gaan bedrijven. Zoals, Greg Koopman zei het in het begin van dit uur... Uh, zoals een minderheidskabinet dat hoort te doen. Want wij hebben in de Tweede Kamer dan wel een meerderheid. Maar goed, 79 zetels is echt niet genoeg... om die hele grote hervormingen met genoeg draagvlak uiteindelijk uit te voeren. En in de Eerste Kamer is er sowieso ook getalsmatig niet eens een meerderheid. Dus ik beschouw onszelf ook als een kabinet wat op zoek moet en ook gaat naar uh, breed draagvlak. Wij vanuit de coalitie, de coalitiepartijen... hebben daar onze rol in te spelen. De ministers van hun kant hebben daar hun rol in te spelen... En de komende jaren moet duidelijk worden dat Nederland ook op een andere manier politiek kan bedrijven. Ja, negatief gezegd zou je kunnen zeggen, verdeel en heers. Aan de ene kant zoek je uh, meerderheden op links en dan weer op rechts, al gelang het uitkomt. Je zoekt meerderheden. En wat mij betreft zoveel groot mogelijke meerderheden. Als je kijkt naar wat ons te doen staat in de zorg of op, de so op het gebied van sociale zekerheid. Dat zijn ingrijpende hervormingen die de komende jaren plaats moeten vinden. We zijn eigenlijk al te laat begonnen. Te ja, maar laat wat is dan de bindende factor? Hè? Want daar wordt elke keer naar uh, gezocht. De bindende factor is dit land klaarmaken voor een andere toekomst. Een toekomst waar eh, Nederland ongelooflijk mooi bij kan liggen... maar waarbij we ons wel moeten aanpassen aan bijvoorbeeld economische groei... die niet meer zo heftig en uitbundig is als dat we misschien tien jaar geleden gewend waren. Twee, drie, vier procent groei per jaar, dat komt niet meer terug. Anderhalf procent zal het zijn en misschien zelfs wel iets minder. Dat is helemaal niet erg als je je land er maar op aanpast. Als je je sociale zekerheid erop aanpast, als je je zorg erop weet aan te passen. En dat zijn opdrachten die je met z'n allen moet vervullen... En uiteraard, vanuit de Partij van de Arbeid, zeg ik dan in ieder geval zo moet vervullen dat niemand achterblijft en dat iedereen mee kan blijven doen. Even terug naar wat Hans Hille ook, uh, ook zei. Um, hebben we uh, nu een periode van een jaar of tien van, van die veenbrand uh, afgesloten? Nee, nee, nee, nog lang niet. Als je sowieso direct na de verkiezingen de nieuwe peilingen weer zag... dan zie je dat de mensen nog geweldig aan het zoeken zijn. De media zijn aan het zoeken. Het land is nog erg onrustig. En vergeet u ook niet, wat de mensen in de kranten lezen... is over het algemeen slecht nieuws op het ogenblik. Internationaal en nationaal. Daar worden de mensen topperig van. Mensen willen graag veiligheid, veiligheid voor hun kinderen... bestaanszekerheid, uitzicht en hoop. En de politiek moet dat weer gaan brengen. En dat kan de politiek alleen brengen als ze onder, onderling minder gekippeld wordt en op langere termijn gedacht wordt... en op een zodanige manier dat de mensen ook het gevoel hebben... dat hun belangen daarin zijn meegewogen. De huidige constellatie, biedt die inderdaad die, uh, die voorwaarden... voor ja, dat herstel van vertrouwen? Ik, nou, ik denk het nog niet. Ik denk dat de kiezers ook nog te veel in beweging zijn daarvoor. Die, die, die laten eigenlijk zien dat dat vertrouwen er nog niet is. Uh, je moet, uh, op, op, als je op lange termijn wil regeren... als je vier jaar of acht jaar wil volmaken... en dat zou goed zijn als een coalitie dat ze kunnen doen... moet je eigenlijk toch wel ook in de peilingen... de hele tijd bij, bij die meerderheid ongeveer aan, aan stemmen in de peilingen zitten. Maar hoe kan je daarnaan werken, Samson? Hoe kan je aan werken? Door te doen wat nodig is. Door, uh, je werkt... Ja, dat doen ja, het is altijd te doen wat nodig is. En, en, door, en door, en dat is misschien voor het afgelopen jaar bij mij uh, extra ingezonken... die peilingen. Kijk, wij stonden drie weken voor de verkiezingen op 15... Uh, en uiteindelijk haalden we er 38. Ja, maar daarna zak je weer weg. Dus dat is een beetje waar Hiller het over heeft. Namelijk die onrust onder die kiezer. Dat klopt. Uh, en die proef ik op straat ook. Die proef ik... In peilingen zie ik het wel. Maar ik vind het veel belangrijker wat ik op straat merk en hoor. Uh, mensen willen namelijk wel graag vertrouwen hebben. En willen heel graag een kabinet zien wat ik hier ga leveren. Ik hoor zo vaak tegen van mensen tegen me zeggen... joh, Los het nou gewoon op. Het maakt me niet eens zo heel veel meer uit of we helemaal langs de linkerflank of helemaal langs de rechterflank iets oplossen. We hebben problemen, die moeten aangepakt worden... Die moeten zo aangepakt worden dat iedereen in het land mee kan blijven doen. Ja, maar dan kom je weer bij, waar we het net over hadden... dat het net is alsof je een bedrijf leidt en geen politiek meer bedrijft. Nee, want als je problemen oplost op een manier... zodat iedereen kan blijven meedoen... dan doe je precies datgene waar de politiek ooit voor is opgericht. Kijk, als je iedereen aan ja, maar zijn maar niet, lot overlaat... Niet ideologisch gedreven, en ik denk dat dat misschien ook... meer een hele beetje probeert eh, te zeggen... is dat, ja, wat is dan de inhoudelijke opdracht van zo'n kabinet... behalve orde op zaken brengen? een beter land creëren is, een, is zeer, zeer ideologisch gedreven. Maar ik zeg erbij, het moet wel met een breed draagvlak. En dat betekent dus dat je niet helemaal je zin kan krijgen. Ook niet als politieke partij. Ook niet als Partij van de Arbeid. Ook niet als VVD. Je zult met elkaar, ook met partijen als het CDA en D66... dat zijn de partijen van wie ik de meest constructieve oppositie verwacht... in de komende jaren, zullen we samen dit land verder moeten helpen. Uh, ik denk dat de meest opvallende samenwerking van dit kabinet niet die tussen VVD en Partij van de Arbeid zal zijn. Die zal opvallend. Maar vooral tussen coalitie, oppositie, tussen politiek en samenleving. Ja, dat zult u doen moeten bewijzen. Ziet u het ook zo, meneer Hillen? Oh, ik ben het met die analyse wel eens. Maar het punt is, de mensen verwachten van de politiek op het ogenblik geen uh, halleluja berichten. Geen, het gaat goed nieuws, want dat is er op het ogenblik nog niet. Wat ze verwachten is gezag. En politici moeten weer gezag winnen. Doordat ze verstandig en overwogen met dingen omgaan. Niet elke dag op de televisie en, en met Twitterberichten Weet ik wat. Elkaar aan het bestrijden zijn hoe beter ze doen hoe goed het wel niet is. Maar gezag opbouwen. Maar als we naar dat gezag kijken. Wat ziet u dan de afgelopen maanden gebeuren. Met name rond de discussie rond de zorgpremies. Nou ja dat vind ik dus geen bijdrage tot gezag. Uh, dit kabinet krijgt het ook heus niet cadeau. Maar heeft wel voor vier jaar het mandaat gekregen. En in die vier jaar. Zal het kabinet het waar moeten maken. Daarom heb ik ook dus straks bij de uitreiking tegen Diederik Samson gezegd. Ik hoop dat je via die tijd krijgt. En dat je dan het vertrouwen hebt wat je nu gekregen hebt. Want dan heb je inderdaad vertrouwen. heeft de mensen jou geïnvesteerd. En dan kan je het rendement op teruggeven. Maar gezag uh, zonder uh, twitteren. Uh, Diederik Samson is een. Nou, vervent, uh, in ieder geval frequent uh, twitteraar. Kan je gezag opbouwen zonder te twitteren? <laughs> ja, dat kan zeker. Uh, maar ik gebruik uh, Twitter erbij omdat het voor mij ook. Uh, de digitale vorm van de straat is. En mensen vragen iets aan je en dan geef je antwoord. Zoals dat ook op straat kan gebeuren. En bij Twitter heb je dan een extra mogelijkheid erbij. Dat is, daar is niets mis. Nou, mee. ik denk dat Hillen een beetje het idee heeft. Je moet toch ook een beetje, ik wil niet zeggen onbereikbaar zijn. Maar iets, iets, iets verder van de gewone mensen afstaan. Je moet, uh, op, je moet ook onbegrepen durven zijn eventjes. En dan op termijn begrepen worden omdat het toch misschien wel beter was. Ja, dat soort gesprekken heb ik ook wel eens gevoerd. Dat ik het helemaal niet begrijp wat iemand zegt, maar dan wil ik het toch weer begrijpen. laat nou, ik het anders zeggen. U weet precies van uw uh, school nog vroeger welke leraar waar u ontzag voor had. En dat waren leraar die echt niet de populairste waren, maar die u zich nu nog kunt herinneren. Ja. Oké, okay, misschien ben ik dan iets meer een kind van mijn tijd... in de zin dat ik graag begrepen wil worden en daar ook heel graag mijn best voor doe. En ik zie ook dat dat werkt. Over peilingen gesproken in de campagne toonde alle peilingen aan dat als je ook maar één cent aan Griekenland beloofde... was je al je kiezers kwijt. Maar dat is wat mensen ook zeggen op het moment dat Maurice de Hond belt... en vraagt, vindt u het leuk om geld aan Griekenland te geven? Zegt iedereen nee. Totdat je op straat met mensen daarover spreekt. Dan vinden mensen het nog steeds heel vervelend, heel erg. Maar ze snappen wel dat het ergens nodig is. Uh, dat is het gesprek wat je nodig hebt. Dat is ook het gesprek waar je uiteindelijk je politiek op moet baseren. En dat is uiteindelijk ook wat Nederland verder helpt. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren een uitvoerige discussie gehad... na. Pim Fortuyn uh, van de teloorgang van het politieke midden. Uh, P van de A, CDA, VVD, die uh, die boodschap waar u het nu weer over heeft... kennelijk niet wisten uit te leggen. Meneer Hille, zijn we nu weer terug bij ja, de heropleving van dat politieke midden... Nou, laten we zeggen, de brug ligt er, hè? Ja. En, en het midden moet eronder zitten. En dat, dat moet ook weer de tijd krijgen om te groeien. Dat ligt daar, de genuanceerdheid van het beleid. En als Diederik Samson ook zegt... wij zullen ook deze 66 het CDA opzoeken voor constructieve meerderheden. Dan kom je daar wel uit. Politieke midden, er is ook iets met het midden. Althans, de bal ligt weer in het midden. Dat betekent dat er gescoord is bij Bas Stigler. Ja, zo is het. Het is 1-0 geworden voor Utrecht in het duel met Heerenveen. En Leon de Kogel, invaller aan de kant van Utrecht. Schiet de bal zoals zijn achternaam dat al nou eenmaal voorstrijft werkelijk met een noodgang in de bovenhoek. In de wedstrijd die wat uh, ja, voortmodderde eigenlijk waarin niet al te veel gebeurde. En nu ineens. Dus, nou ja, kan ons Kogel. Het is een beetje een flauw woordgrapje, maar hij zit er werkelijk maar met een noodvang in. Leon de Kogel zet Utrecht op 1-0 tegen Heerenveen. De speaker is ook blij. Uh, en Ik hoor hier niemand zeggen arme Marco. Ja, dat gaat niet best daar. Maar goed, dat is een uh, andere ander En met je. Ja, dat politieke midden, politieke daar hadden midden. we het over. Uh, de opkomst voor Tuin. Uh, u vat deze prijs uh, en dit kabinet vooral op als een opdracht. Um, maar hebben we nu te maken met een heropleving van dat politieke midden? Nou, dat moeten we gaan zien. Want ik zei al, een verkiezing winnen waardoor je in principe zo'n brug krijgt. De VVD wint, het Partij van de Arbeid wint. Dus de uitslag zegt, jullie moeten het samen gaan uitzoeken. Uh, daarmee heeft de kiezer in principe de randvoorwaarden gecreëerd. Het is aan de politiek om hem uiteindelijk in te vullen en waar te maken. En dat betekent dus inderdaad meerdere partijen erbij betrekken. Ik zei net, deze 60 en CDA, dat ik daar de meest constructieve oppositie van verwacht... Maar ik, ik kijk ook nog altijd naar SP en GroenLinks als uh, progressieve broederpartijen... die volgens mij ook uh, mee willen en kunnen doen. Getalsmatig nee. is dat bij GroenLinks wat anders in de Tweede Kamer. Maar in de Eerste Kamer zijn ze groter dan in de Tweede Kamer. Niet onbelangrijk. Wij streven echt naar een hervorming van dit land, zodat we verder kunnen. En dat kan niet met maar twee partijen. Daar zullen ja. meer partijen bij betrokken moeten zijn. En dat politieke midden, komende woensdag, gaat het politieke midden in de polder ook weer uh, overleggen. Moet daar ook trouwens iets, uh, iets concreets uitkomen? Ik hoop van wel. Ik weet niet of je dat woensdag al gaat zien. Maar het is een ongelooflijk belangrijke stap op weg naar het volgende jaar. Misschien wel de belangrijkste stap naar 2013. Dat dat overleg, of je het nou de polder noemt of hoe dan ook... maar het is het overleg tussen werkgevers, werknemers en uh, politiek... dat heeft dit land heel veel goeds gebracht in, de, in het verleden. Ook toen het crisis was. Maar het, feit, de, de, dat dat het was. feit dat het op zich opnieuw weer gaat gebeuren... is dat een, een, een hoopvol teken? Ja, we hebben er erg in geïnvesteerd. Ge ge al tijdens de formatie en ook daarna. Lodewijk Asscher heeft als minister van Sociale Zaken ook goed werk verricht... samen met zijn collega Jetta Kleinsma... om dit overleg van start te kunnen laten gaan. Dat Ik doet u elke keer, hè? Al die namen gewoon zo noemen. Oh, wacht... <laughs> Het is een penalty. Bas, voor wie? Zo is het. Een penalty in de gal gewaard voor Utrecht, omdat notabene Finn Bogasson, dat is de topscorer en de spits van Herenveen, de bal bij een aanval van Utrecht op zijn arm krijgt. Een voorzet vanaf de zijkant, er lijkt eigenlijk niets aan de hand. Hij tilt zijn arm op en als je de beweging nou eenmaal maakt, en daarbij het risico loopt dat die bal tegen je arm komt, zo schrijven de regels voor, dan gaat hij op de stip. Dan mag je nog blij zijn, Finn Bogasson, want die heeft al geel, dat hij niet nog geel krijgt ook. En Molenga heeft plaatsgenomen achter de bal en zo zou het na de 1-0 heel snel 2-0 worden voor Utrecht. En dat wordt het niet, want de keeper redt en de rebound is er dan toch in via weer de kogel. En zo is de kogel aan een invalbeurt bezig om U tegen te zeggen. Want zet hij Utrecht in het tijdsbestek van Luttele minuten op 1-0 en dus nu op 2-0. De rebound van de strafschop die door Mulenga wordt gemist valt voor zijn voeten en het is 2-0 in de Galgenwaard. 2-0 door iemand die de kogel heeft. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van deze uitzending. Politicus van het jaar. Wat gaat u verder doen vandaag, meneer Samson? Ik ga gewoon weer even wat tijd besteden aan mijn gezin. Daar ben ik het afgelopen jaar te weinig aan toegekomen. En ook dank aan meneer Hille. Zit je nu in de auto? En? Hou je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee? Waarom dan niet? Omdat je zo goede tijden slechte tijden wilt zien?